In Vlissingen doopt ze het marineschip Den Helder. Dat schip gaat marineschepen wereldwijd... voorzien van brandstof, munitie, water en voedsel. Amalia heeft sinds haar 18e verjaardag al verschillende klussen gedaan. En vandaag zijn haar ouders er voor het eerst niet bij. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. De meeste regen valt aan de kust. In het oosten kan in de ochtend de zon nog even schijnen. Het wordt 11 tot 13 graden. Zondag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Dan wordt het 14 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Bob um. Baby, nah, baby, nah, baby het ritme van